9 uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Vanmiddag wordt geprobeerd het vastgelopen vrachtschip Repubblica Argentina... in de Westerschelde Vlot te trekken, zegt Rijkswaterstaat. Daarvoor wordt het scheepvaartverkeer enige tijd stilgelegd. Het ruim 200 meter lange schip liep afgelopen nacht vast in het nauw van bad. Het was met auto's onderweg van Antwerpen naar de hoofdstad van Senegal, Dakar. De Repubblica Argentina ligt buiten de vaargul en zal naar verwachting geen hinder opleveren voor andere schepen. Het is niet duidelijk hoe het schip is gestrand. In het nauw van bad zijn al vaker schepen vastgelopen. In 2003 strandde er een schip met 140 ton gevaarlijke stoffen. En in 2008 was de scheepvaart enige tijd onmogelijk toen een containerschip was vastgelopen. Troepen van de nieuwe Libische regering zijn doorgedrongen in het centrum van Sirte, een van de laatste plaatsen waar aanhangers van kolonel Gaddafi nog verzet bieden. Amerikaanse bronnen melden dat nu 80 van de stad in handen is van de nieuwe machthebbers. Sirte ligt aan de Middellandse Zee en is praktisch omsingeld. Het offensief tegen de laatste Gaddafi-strijders wordt ondersteund door luchtaanvallen van de NAVO en ook bij Sirte lijken die de doorslag te geven. Waarnemers verwachten dat het nog wel even kan duren voordat de strijd definitief is beslist. Inname van Sirte heeft ook grote symbolische betekenis omdat Gaddafi er is geboren. Voor het eerst heeft president Obama een hoge politicus uit een van de Arabische landen ontvangen in het Witte Huis. Het is premier premierseptie van Tunesië waar de Arabische lente begon.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 Dan nog een weer, afwisselend bewolking, zon en buien. Middagtemperatuur 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Ja, beste mensen, hier Kees van de minder file berichten met een prettige mededeling. De nieuwe spitstroken op de A9 tussen Alkmaar en Uitgeest zijn... open!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 Nieuws show. Presentatie Peter de Wies en Mieke van der Wij. Welkom terug bij de Nieuwsshow. show. Ja, wij zeggen net tegen elkaar: we missen de stem van Meta de Vries met uh, lekker weg uh, in eigen land. Uh, jarenlang uh, was zij te horen. En dan klonk ze dan uh, in onze koptelefoons voordat wij met het uur begonnen. En vorige week zei Peter tegen Mechel. Dat is een andere stem. En uh, gisteren werd bekend uh, dat uh, Meta de Vries gisteren is overleden. En nu hebben we helemaal geen lekker weg in eigen land meer. Ja. Maar goed. Wat gaan we meer doen? in het komende uur. Over ruime een kwartier... schetsen onderzoekers van het Rathenouw-instituut... een allesbehalve rooskleurig verhaal... over de toekomst van onze energie. Namelijk vuil, duur en bovendien onbetrouwbaar. Daarna aandacht voor een alternatieve manier... van financiering van restauraties en kunstwerken. Crowdfunding, ook daar. Zodat u later tegen uw kleinkund kunt zeggen... kijk, die paardenhoof van het paard van Napoleon... die heb ik betaald. En we besluiten het uur met de onstuitbare opmars van suiker de afgelopen 200 jaar. Van geneesmiddel tot dikmaker en uiteindelijk tot ziekmaker. Maar we beginnen met 10 jaar duurzame vrijheid. Nauwelijks een maand na 9-11 viel Amerika Afghanistan binnen... en dat is nu 10 jaar geleden. Toen begon voor de Verenigde Staten de oorlog tegen het terrorisme. Die operatie, genaamd Enduring Freedom, werd een kostbare oorlog... tegen een grotendeels onzichtbare vijand... Ook Nederland droeg een steentje bij. De wederopbouwmissie in de provincie Oerderskan... waar honderden Nederlandse militairen waren gestationeerd... vormde jarenlang een heet hangijzer in de Nederlandse politiek. Of die duurzame vrijheid ook daadwerkelijk zal worden gevestigd... en wat daar dan aan is gedaan, bespreken we met drie journalisten... die het land veelvuldig bezochten of er zelf zijn gaan wonen. Juri Boom zit hier in de studio samen met Minka Nijhuis. En zometeen hebben we dan nog aan de telefoon. Die zit op dit moment namelijk in Kabul. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Ja, uh, drie weken na 11 september viel Amerika-Afghanistan binnen. Ik vroeg me af, kun je in zo'n korte tijd wel een goede strategie uitstippelen, Juri? Uh, nou ja, dat zou moeten kunnen hè, bij een beetje volwassen krijgsmacht. en Volgens mij lag er uh, al, een, al, een, al een plan... Uh, om, om dit soort landen aan te vallen, omdat ze natuurlijk achter Osama bin Laden zaten. Uh, de strategie waar ze voor gekozen hebben, was uh, puur oorlogstechnisch gezien... heel erg uh, verstandig, maar toen ze eenmaal gewonnen hadden... eigenlijk hetzelfde verhaal als in Irak... Ja. toen hebben de Amerikanen uh, niet gedaan wat ze hadden moeten doen... namelijk die duurzame vrede brengen. Nee. Dat is niet gelukt. Je hebt er een, uh, uh, in Nederland ging op een gegeven moment ook meedoen hè, als lead nation. Jij schrijft er een boek over, hè, als een nacht met duizend sterren. Ja. Uh, waarom moesten wij ook al zo weer zo nodig daarheen? Ja, ja Officieel is dat natuurlijk om uh, goede dingen te doen voor de arme mensen daar. Zoals het uh, werkt in de politiek. Je moet een missie uh, verkopen. En natuurlijk uh, gebeuren dan ook goede dingen. Er uh, Worden scholen opgezet uh, of uh, voorzien van apparatuur en medicijnen, etc. Etcetera, etcetera. Maar uiteindelijk... En uh, dat wordt weinig, zeg maar. Uiteindelijk draait het altijd allemaal om onze bondgenootschappen. Want wij kunnen niet zonder de VS als een bondgenoot. Dus uh, ja, de VS uh, beslissen tot een bepaalde operatie. En dan gebeurt het nogal eens dat Nederland zegt, daar gaan we aan meedoen. En uh, dat hebben we natuurlijk ook bijna uh, in, in Irak gedaan. En godzijdank niet. Maar uh, uh, in 2004 begon het eigenlijk echt in, in Noord-Afghanistan. Dat Nederlanders daarheen gingen. Daarvoor zaten er al Nederlandse troepen, vanaf 2002. Ja. En in 2006 begon Oerzgan. En daar hebben we allemaal heel veel over gelezen. Uh, maar ja, uh, in feite is ons beeld wel heel smal geweest. Want het ging vaak alleen maar over die Nederlandse missies in Afghanistan. En veel minder over het land zelf en alles eromheen. En over hoe die oorlog daar zoveel te maken had met andere oorlogen. En hoe de zaken daar verliepen. Minka Nijhuis heeft er ook behoorlijk wat rondgezworven. Heb jij ooit eigenlijk bij de Nederlandse militairen ook ingekwartierd gezeten? Nee, dat heb ik niet gedaan. Hoewel dat natuurlijk een belangrijk verhaal is... maar er waren al zoveel collega's die dat deden... dat ik dacht dat mijn toegevoegde waarde eigenlijk buiten kamp Holland zou liggen... en zelfs ook meer buiten Oeroes kan, omdat uh, de missie die wij daar hebben, die, die speelt zich natuurlijk af op een postzegel. En, en hoe goed bedoeld ook of niet, of hoe goed uitgevoerd of niet het lot van Afghanistan zal er echt niet door bepaald worden. Dus ik wilde gewoon kijken naar... wat is er nou aan de hand in de rest van het land? Um, wat speelt er aan regionale conflicten? Wat is het grotere verhaal af de, achter Afghanistan? En ik wil eigenlijk nog even teruggaan ook naar wat Juri zei... begin van deze hele oorlog... Ja, een militaire strategie. Maar ik weet nog dat ik in 2002, net na de val van de Taliban... of het vertrek van de Taliban, moet je eigenlijk zeggen, door de hoofdstad liep. En dat er zeker vreugde was en heel veel hoop. Maar er scheurde een aantal hele grote wagens door de straten... met donkere ruiten en gewapende mannen. En ik dacht, dit lijkt wel maffia, wie zijn dit? En... Afghanen hielden ook hun pas in en die blikken naar die auto's waren niet mals. En dat bleken dus de warlords van de Noordelijke Alliantie te zijn... die de bondgenoot waren van de westerse strijdmachten. En mensen waren daar helemaal niet blij mee. Want dat waren nou net de mensen die in de burgeroorlog van de jaren negentig... het land in puin hadden gelegd. En het was maar een kort moment, maar het is me altijd bijgebleven... omdat daarmee iets van de legitimiteit die wij dachten te hebben daar, al meteen werd ondergraven. Er was nog een derde macht. Nou, maar dat is een heel cruciaal gegeven. Hoe geloofwaardig ben je, los van alle mogelijkheden die je wel of niet hebt als buitenlandse macht, maar hoe zit het met je geloofwaardigheid? En dat vind ik een verhaal wat in de Nederlandse media gewoon niet kritisch genoeg wordt bekeken. Jorie, ja, ja. jij hebt wel bij de militairen ja. binnengezet. Zijn er eigenlijk veel oh, ja. verhalen die je... om wat voor reden dan ook niet kon publiceren? Uh, ja, nou, dat viel wel mee. Maar laat ik eerst iets zeggen over dat uh, bij de militairen zitten. Kijk, vanaf 1998 uh, ga ik geregeld naar, naar conflictgebieden. En ik heb altijd geprobeerd, net als Minka... want Minka is daarin ook wel voor mij een inspiratiebron geweest... om mezelf onafhankelijk op te stellen... En uh, dat betekent dus dat als je je al afhankelijk maakt van een krijgsmacht... Uh, zelfs uh, van de Nederlandse, dan is dat oké. Okay, maar dan zul je daarna toch ook nog een keer onafhankelijk dat gebied in moeten. En uh, ik was al sinds 2004 uh, geregeld in Afghanistan. Toen in 2006 Ursula begon, heb ik er toch voor gekozen om met die Nederlanders mee te gaan. Omdat ik dacht... Ik heb helemaal geen netwerk in die provincie. En wat ik erover hoor, zegt me dat het er veel te gevaarlijk is... om het in mijn eentje te gaan uitdokteren. Ja, en bovendien, Nederlandse redacties willen natuurlijk... het Nederlandse invalshoek. En anders ja, is je verhaal uh, uh, ja. lastig verkoopbaar. Ja. Vraag maar Aminka, ja. of niet? Ja, maar je moet ook een beetje op de barricade. Doen. Ja, natuurlijk. Ja. Nee, maar dat is duidelijk wat je ja. zegt. Maar dat, dat, ja. dat, dat, het heeft natuurlijk ja. ook met... Ja. Van kwestie, ja. Ja. Ja. Het kost niks, alles wordt betaald. Maar ik heb er dus voor gekozen om... Misschien ben ik wel te lang met de Nederlanders mee geweest... maar gekozen om, om via Defensie iets van een netwerk op te bouwen... rond een gouverneur, een, een, een hele foute politiecommandant en zo... waardoor ik later mijn um, echte werk kon gaan doen. Namelijk om gaan controleren wat die Nederlanders daar nou echt deden. En hoe doe je dat dan, zo'n netwerk opbouwen? Op, op het is niet zo dat je aankomt op dat vliegveld... wat de overheidsfiguur de beelt en, uh, en, en, en je regelt het. En dan toch? lekker je visitekaartjes gaat uitdelen. Ja, ja. Het <laughs> gaat heel simpel. Als Je, je gaat bijvoorbeeld een keer uh, uh, met een... Uh, en, uh, iemand van, van zo'n provinciaal reconstructieteam... Uh, op bezoek bij de gouverneur. He, je weet dat die gaan en je zorgt dat je mee kan. En dan zorg je dat je die gouverneur te spreken krijgt. Zeker zijn secretaris. Ja. Uh, en uh, dan, dan laat je jezelf eens uitnodigen op de lunch. He, zo ging het bij mij. En dat en, krijgt Minka niet voor elkaar? Uh, Misschien... nou, Minka is volgens mij later gegaan naar, naar Uruskan, hè? Nee, ik was er in 2007 al. En het was eigenlijk heel simpel. Er ging een klein vliegtuigje van... No. een particuliere hulporganisatie, dat vloog naar Tarinkot En die hadden een huis daar. En daar kon je logeren voor 25 dollar per nacht met raadloos internet. En een Amerikaanse collega was zo joviaal, collegiaal moet ik eigenlijk zeggen, geweest... om die kennis met mij te delen. En ook Hans-Jaap Melissen van de Wereldomroep had dat al ontdekt... En ja, dat was gewoon een gelukje dat ik dat hoorde. En toen bleek het best mee te vallen met de trip. Je, het was wel moeilijk om het plaatsje zelf te verlaten. Maar het was toch wel een inzichtelijk bezoek. Want ik, iemand kwam me ophalen van de mensen die dat huis beheerden. En we reden langs de Nederlandse basis. En dan zie je daar dat enorme bastion met al dat... Militaire materieel en de plannen voor een nieuwe gouverneur... die de Nederlanders daar eh, zich gewenst hadden. Maar degene die mij kwam ophalen en door het plaatsje reed... was de oude afgezette gouverneur. Die daar heer en meester was en mij in zijn huis ontvangt... wat een soort hofhouding was. Want er zaten allemaal stamleiders ook op hem te wachten. Terwijl de gouverneur waar de Nederlanders mee van doen hadden die ben ik ook gaan opzoeken in zijn kantoor. En die durfde niet eens naar buiten. Dus ja, ja. al was het een kort bezoek, het was wel heel erg inzichtelijk. Ja, ja. Je, je krijgt een beetje de indruk... en Juri, jij hebt het natuurlijk met je neus ook bovenop gestaan... Hmm. dat je af en toe waarschijnlijk naar een soort half toneelstuk... speciaal voor de pers hebt zitten kijken. Of is dat niet zo? Um, niet per se, maar het is wel zo dat de blik van een embedded journalist... heel beperkt was als hij niet verder wilde onderzoeken en wilde kijken. Want dan ga je, als je al mazzel hebt... Mee met een peloton, een groep militairen van het kamp af. En daar gebeuren echte dingen. Die jongens ja. die zijn niet bezig om jou een, een rad voor ogen te draaien. Nee. Het zijn gewone militairen, gewoon uit de klei getrokken. Maar gasten er die, genoeg, je hoopt zelfs dat je beschoten wordt, anders uh, heb je geen verhaal. Uh, maar dat is een van de idiote dingen. Precies wat jij nu zegt van embedded journalistiek. Want het gaat niet om beschoten worden of wat dan ook. Het gaat erom dat Nederland daar iets kan doen en het anders zou doen dan anderen. En we zouden, uh, nou, het zou toch iets van een opbouwmissie zijn. Al mocht dat woord niet gebruikt worden door militairen. Um, als je dan vroeg, laat mij zien wat er allemaal aan opbouw gebeurt... dan zeiden de militairen echt tegen je... ja, sorry, dat gaat niet, dat is veel te gevaarlijk. Weet je wel? Dus hoe kan je als journalist dan je werk doen door alleen maar embedden te gaan? Nou, er zijn 600 embedded reizen gemaakt met Defensie. En er zijn 11 journalisten geweest, waaronder Minka... Uh, die onafhankelijk, helemaal los van de krijgsmacht daar in de geweest zijn. Die hebben meerdere reizen gemaakt. Dus je komt uit op, op een verhouding ongeveer van, van 18 journalisten die alleen maar met defensie reisden. Op één journalist die ook echt helemaal onafhankelijk daarheen ging. Dus je kunt wel zien dat, dat ons beeld heel erg gekleurd is geweest oh. van die missie daar. En uh, ja, je ziet het nu ook. Uh, het is nu weer een grote puinhoop in de he, OESCO. hebben we uh, jarenlang naar een toneelstuk zitten kijken? Nou, we hebben. Jarenlang en dat vind ik dat we onszelf als media echt moeten aanrekenen... veel te klein naar dat land gekeken. We zijn veel te veel ook meegegaan in die retoriek... dat daar een militaire missie was... die in principe na de aanval op de windtowers misschien wel legitiem was... maar die al heel snel... Uh, een, een, een gezicht kreeg waar, waar zoveel aan misging ging. Hoe lang heeft het niet geduurd voordat we echt goede verhalen kregen... over de enorme invloed die Pakistan heeft? Ja. Uh, die natuurlijk na het vertrek van de Taliban uit de hoofdstad een wijkplaats boden aan al deze strijders en ze daar ook weer vandaan haalden. en voortdurend bezig zijn dat conflict een, een aan te sturen en aan te zwengelen. Pakistan heeft een aardsvijand India die heel invloedrijk is in Afghanistan met, met projecten, gelden en die hebben natuurlijk zelf samen een robbertje uit te vechten, onder andere over Kashmir. Dat zijn hele bepalende factoren van het hele conflict als we dat niet zien en niet aankaarten, dan zijn we gewoon op een heel klein postzegeltje bezig iets te redden. Terwijl het grote verhaal misgaat. We gaan even luisteren naar een, een fragment. Bush, meen ik. Ja? One of our objectives is to smoke them out and get them running and bring them to justice. We're smoking them out. They're running, and now we're to bring them to justice. Over, hier over, over. Over. Hier over. Nou, het was gewoon onwerkelijk. Kijk naar achteren, het was alleen maar roken, vuur. Weer het oog van de naald, zoals uh, meerdere malen al. Ik heb gewoon geluk gehad. Dus, uh, ik vind het wel goed zo. Ja, we hebben aandacht geprobeerd te vragen voor het feit dat... Uh, het kabinetsbesluit van eind 2007 over uh, Nederland en Afghanistan betekende dat er aan het eind van dit jaar geen Nederlandse militairen meer zouden moeten zijn. in um, We hebben ook gezien dat een meerderheid in het parlement vindt dat we aan dat kabinetsbesluit vast moeten houden. Dat vindt de Partij van Arbeid ook. Um, en We hebben geprobeerd onze collega's ervan te overtuigen dat we nu dus moesten doen wat we een paar jaar geleden ook besloten hadden. En dat we tegelijkertijd op allerlei andere manieren betrokken kunnen blijven bij Afghanistan. Maar niet op deze manier. Ja, dat was uh, eerst president Bush, smoke him out. En dan, uh, ja, wat N Nederlandse uh, uh, militairen en Wouter Bos uh, herkennen u nu natuurlijk ook. Eigenlijk de strijd in Afghanistan en zijn repercussies in Nederland in een notendop. Ja, zijn we met z'n allen in de val van Bin Laden getrapt? Nou, dit is helemaal geen gekke vraag. Je stelt me bijna lacheren. <laughs> ja. Dat is een ontzettend goede vraag. Want... Um... Er is langs de wereld wel bekend hè, de uitingen van Al-Sawahiri, maar zelfs ook van Bin Laden zelf, van een van zijn zoons, die weigerde uh, uh, zelfmoordterrorist voor zijn vader te worden. Hij heeft veel verteld over Bin Laden, maar het is wel bekend dat wat uh, Al-Qaeda eigenlijk wilde: Al-Qaeda was de centrale organisatie waar heel veel onderafdelingen bij zaten. Wat die centrale organisatie van Bin Laden wilde was uh, ervoor zorgen dat de Amerikanen niet meer in de regio zouden kunnen ingrijpen. Die troepen weg uh, die ze daar hebben in Saudi-Arabië rond Mekka... Uh, niet meer Israël kunnen helpen... Uh, niet meer al die uh, regimes die nu toch weg zijn... Uh, Egypte, Tunesië in het zand kunnen houden. En hoe doe je dat? Door, net, door ze net als de Russen... Afghanistan het moeras in te lokken en ze te laten bloeden. En uh, het is wat lullig om te zeggen... Maar na tien jaar Enduring Freedom, als je zou kijken of die strategie gewerkt heeft, dan moet je dus zeggen dat die gewerkt heeft. Want Libië was geen oorlog aangevoerd door de VS. Die hebben op de achtergrond een on onmisbare rol gespeeld. Maar Obama heeft heel duidelijk gezegd um, geen troepen meer onder op de grond, geen boots meer on the ground voorlopig in dergelijke gebieden. Dus um, dat is een uitstekende vraag met een, een, een verbijsterend antwoord, op mij zeggen. We gaan naar uh, Kabul. Daar zit uh, dan. Dag, Bette. Dag. Dag. Ja, wij zijn hier aan het praten. Ik weet niet of je er iets van hebt kunnen horen. Ik heb alles gehoord, ja. Alles gehoord, ja. Goed. Uh, nou, uh, aan jou de vraag. Kunnen die troepen straks met een gerust hart Afghanistan uh, verlaten? En heeft het Westen dan die Enduring Freedom uh, gebracht? Uh, nou, ik denk dat uh, tien jaar na 2001... Uh, en dingen zijn verbeterd, zoals de positie van de vrouw is altijd nog beter dan uh, tijdens de Taliban. Uh, als ik hier door Kabul loop, dan zijn er nog veel meisjes die naar school gaan. Uh, er zijn nog vrouwen in het parlement, uh, er zijn vrouwen minister. Uh, in, in de provincies is dat natuurlijk een stuk minder. Er zijn wegen aangelegd, ja, er zijn scholen gebouwd, ook de... Uh, ziekenhuizen zijn er gebouwd. Dus er is wel wat gedaan. Yeah. Alleen uh, of als je vraagt met een gerust hart weggaan, dan is dat niet zo. Iedereen leeft nu uh, met het idee van wat gaat hier gebeuren. Uh, wat, uh, de Amerikanen, aan de ene kant hebben ze een hekel aan de Amerikanen en de isaf troepen Die vooral een vechtstrategie hebben hier. Maar aan de andere kant is het ook nog steeds de politieman dat als het heel erg misgaat... Uh, met grote uh, aanvallen, bijvoorbeeld hier in Kabel steeds meer... dat zij uiteindelijk de, de reddende factor zijn. En dus ook uh, zorgen voor rust, bijvoorbeeld door f over te laten vliegen of wat dan ook. En de angst is, wat gaat er gebeuren als dat straks weg is? Wat merk je ervan in het dagelijks leven? Is dat iets wat echt permanente sfeer bepaalt? Of is het eigenlijk het gewone leven en natuurlijk... De machthebbers en, en clans enzovoort he, zijn met dit soort dingen bezig. Maar de gewone man heeft er eigenlijk in de praktijk weinig mee te maken. Wat is het? Nou, wat je, dat is een goede vraag. Ik uh, vind het ook altijd dubbel. Ik heb natuurlijk hier uh, een, een leven wat best te doen is. Ik kan nog bewegen. Ik kan nog over de weg naar Koundoos bijvoorbeeld, waar de Nederlanders zitten... Ik kan nog uh, uh, naar de supermarkt. Uh, ik word niet aangevlogen. Ik ben niet een target nog hier in Kabul. Dat, dat gaat dan over mezelf. De Afghanen zelf uh, hier in de straat... Uh, hebben openen elke dag winkeltjes nog gaan de gang. Hebben elke avond bruiloften en noem het op. Uh, ja, er zit een hele grote... Ja, er zit een drijf in om door te gaan. En, en wat, wat kunnen ze ook anders? Dus dat... Daar zie je niet direct een verschil. Maar als je gaat praten met afghanen, dan is het zo dat uh, zeker nu uh, de laatste tijd hoogwaardigheidsbekleders uh, worden vermoord. Op, uh, op hele grove wijze, zoals een bom in een tulband bijvoorbeeld. Uh, de dood van de ex-president Rabani uh, vorige maand. Ja, dat, daar wordt veel over gesproken. En, en er wordt ook in, in een context over gesproken van, op wie kunnen wij nog vertrouwen? Het is de overheid die ook kwaad doet, maar ook op een gruwelijke wijze wordt uitgemoord. Het is ook de Taliban waar wij, ja, wat moet je daarmee? Ondertussen zijn er afsplitsingen natuurlijk, die mensen lastigvallen. In Kunduz heb je bijvoorbeeld veel milities die met wapens van de Amerikanen hun eigen gang gaan. Dus er is een soort radeloosheid ook hier in Kabul en ook in de provincies over wat er gaat gebeuren. Daarnaast heb je een overheid die meer en meer lam ligt door die... Door die aanslagen. Er zijn gouverneurs die alleen nog maar naar het toilet gaan en naar hun kantoor. En verder niks meer. Omdat ze niks meer kunnen. Omdat ze buiten komen, dat een aanslag volgt. Even nog één laatste vraagje. Uh, niet zo lang geleden hoorden wij hier allerlei fragmenten van een of ander popconcert in Kabul. Uh, nou, dat klonk, klonk nog best wel lekker. Uit de verhalen bleek dat dat een popconcert was waar op het laatste moment pas de locatie bekendgemaakt werd. Wat is dat sfeertje of weet je er niks van? Ja, ja, ik ben er naartoe gegaan, um, op, uh, dat was eigenlijk vorige week zaterdag, en um, ja, dat was een rare sfeer, uh, waarbij inderdaad het uh, kort van tevoren werd aangekondigd, uh, zeer in het geheim, uh, niet zoveel afghanen ook die erop afkwamen, en je moet je voorstellen, natuurlijk klonken de rockklanken in kabel, wat heel uniek is, er waren bands uit de regio ingevlogen, uh, sommige van de bandleden bleven achter omdat ze niet durfden, dus er werden oplossingen voor gevonden, uh, ja, uh, het was raar. Het was angst voor een soort van aanslag van uh, extreme groepen hier. Maar ook uh, rondom uh, gewoon mensen die conservatief zijn en conservatiever worden doordat het onveilig wordt. En misschien wel stenen wilden gooien op deze groep mensen die zaten te dansen met muziek. Dus ja, het was, het was niet een uitbarsting van kijk eens hoe goed het gaat na tien, uh, ja, tien jaar strijd. Dankjewel. Heel veel uh, sterkte en succes uh, uh, in Kabul. En ik hoop dat het uh, enigszins beter wordt. U hoorde, Bette, Dam. Ja, uh, Jodie Boom en Minka Nijhuis nog steeds hier in de studio. Ja, uh, jullie, hebben, wat moeten we nu... Uh, kom, wat is de round-up na tien jaar? Wat moeten we geloven? Het officiële verhaal of het verhaal van Bette... Of uh, de, de boel gaat weer in elkaar donderen, je hoort van alles. Hè? Van nou, zodra wij er, daar weg zijn en die Amerikanen weg zijn... dan, uh, dan gaat het weer gewoon precies op dezelfde manier door. Denk je, Minka? Ja, ik, ik heb ook een gevoel van enorme vergeefsheid. Dat vind ik ook erg tragisch. Gisteravond laatst had ik nog even te lezen op de blog... van een van de meest gerespecteerde denktanks. De uh, uh -huh. Afghan Analyst Network. En daar stond een compilatie van tien jaar... Mm westerse betrokkenheid, en dan blijkt dat er zo is ingezet... op die militaire component. Mm. En zo weinig op het opbouwen van instituten, de rechtsstaat, et cetera. Mm. En toen is in 2003 natuurlijk de oorlog in Irak begonnen. Als een hete aardappel lieten we Afghanistan vallen. Iedereen rende naar Irak. Nu is het in Irak ook nog lang niet democratisch en veilig... dus het is een herhaling van zetten. Mm. We moeten gewoon heel erg bescheiden zijn over wat we kunnen doen... In landen, Zeker qua militaire middelen. Er zit veel meer in dat je kijkt naar wat er aanwezig is in zo'n samenleving zelf... en dat je probeert ja. dat te versterken en op te bouwen. Lijkt mij. Jori, ja. ja. dondert de boel weer in elkaar? Ja, ik, uh, ik hoop binnen niet uh, al te lange tijd weer terug te gaan... maar dan heb ik eigenlijk maar... Uh, ja, ja, en mijn belangrijkste verhaal zou dan helaas zijn... Uh, wie gaat er tegen wie vechten in de komende burgeroorlog? Ja. En dan het land doorreizen op zoek naar... De krijgsheren die je ken. Want het, ja, dit is onhoudbaar. Politiek gezien is dit onhoudbaar. En de gedachte dat binnen een, een half jaar de Taliban weer in vol ornaat terug is? Nou, Ik denk niet dat ze het hele land zullen onder hun macht zullen kunnen krijgen. De Taliban bestaat uit zoveel verschillende ja. groepen. Voordat de, de Amerikaanse inval na 9-11 kwam, uh, hadden ze een deel van het land ook niet in handen. Dat zal waarschijnlijk wel weer uh, het, het, het geval zijn. En vergeet niet, hè, in die tijd voor de aanslagen... was er een manier gevonden om veel hulp te geven aan Afghanistan... die volgens de Taliban kon. De positie van vrouwen was absoluut afschuwelijk nog steeds. Maar er waren gebieden waar de Taliban toestond... dat vrouwen iets meer konden. Dus er was iets van verbetering gaan. Toen kwam de oorlog, toen kwam de terugslag. Misschien gaan we wel weer helemaal terug naar die tijd van voor de oorlog. Nou, sommige vooruitzichten. Hartelijk uh, dank. We spraken met journaliste Jury Boom, met Minka Nijhuis. Van haar verscheen uh, overigens uh, deze week een, uh, een uh, interessant boekje. Het is niet zo groot. Weblog Afghanistan, een uitgave van uh, Balans, Als u meer wil weten over haar uh, leven daar. En uh, Bette Dam ook. Dank je wel vanuit Afghanistan. We hadden het dus over tien jaar na het begin van de operatie Enduring Freedom. Dank. Morgen is het precies 200 jaar geleden dat keizer Napoleon Amsterdam bezocht. En met allerlei festiviteiten, historische wandelingen... en tentoonstelling van het allergrootste schilderij van Nederland... Wordt dat feit herdacht? Jammer genoeg is het schilderij van 6 bij 4 meter in een tamelijk belabberde staat en is een restauratie dus echt heel erg noodzakelijk. En omdat het Amsterdam Museum niet zwemt in het geld, welk museum wel trouwens, wil men die kosten dus niet zelf ophoesten. Kunnen misschien moeten ze, misschien ze... Niet precies. Dat zal het wel zijn. Gaan we allemaal vragen aan directeur Paul Spies aan de telefoon. Goedemorgen. Uh, uh, uh, uh, uh, u, u heeft echt dringend geld nodig om dat schilderij, wat, wat toch redelijk centraal staat in, in de viering hier van Amsterdam, uh, overeind te krijgen. Ja, de moderne tijden. Wij hebben zelf zeker budget uh, uh, en we hebben dat ook in dat schilderij gestopt. Alleen, uh, nou, het is de grootste schilderij, uh, afgezien natuurlijk van Panorama Mesdag, maar ja, dat is zo'n zo uitzonderlijk geval. Van Nederland. Um, het heeft heel lang uh, niet gehangen en op de rol gezeten. Ja. Moet je echt voorstellen, het is dus een doek van 6 bij 4 en dat wordt dan op de rol bewaard. Het is groter en... dan een nachtwacht. Ja, het is groter van de dag, groter zelfs. Ja. Um, maar het, um, uh, omdat het op de rol bewaard wordt, uh, blijft het op zich eigenlijk wel aardig. Want de kleuren blijven natuurlijk heel goed, omdat het niet in het licht hangt. Maar ja, het gaat wel uh, krakeleren zoals dat heet, en dan laten, laten delen los. Ja. Nou, alles wat los zat, dat is weer vastgezet. En het is eigenlijk, als je het nu bekijkt... Um, uh, best redelijk, alleen je moet heel veel aanvullingen doen. Nou, wij hebben het geprepareerd zodat het kan hangen in de Schuttersgalerij. Hè, ons beroemde straatje tussen Begein, Begeinhof en Kalverstraat. En uh, nou moet het worden aangevuld, het moet aangestipt worden met de juiste details. Nou, voor die tweede tranche, dat is dan weer een vrij kostbare aangelegenheid. Um, Daarvoor vragen we dus het publiek om uh, mee te betalen. Maar wacht eens even, wat staat er nou eigenlijk op? Want het keizer Napoleon uh, was morgen, 200 jaar geleden, in Amsterdam. Wie, ja. wie mo moesten er heel veel mensen op dat het zo groot werd? We zijn zo heel ja. groot afgebeeld. Ja, het is een enorm groepsportret. Dus keizer Napoleon staat, uh, staat erop te paard. Uh, en uh, dat is dus uh, op het punt waar uh, de Amsterdamse burgemeesters andere hoogwaardigheidsbekleders de keizer welkom heten met zijn gevolg. En dat is dus op uh, de Oedrwalerweg, dat heet tegenwoordig Lineestraat, uh, bij dat rechtgebouwtje, wat, uh, wat wij beter kennen op de hoek met Linnees-Kade. Dat, dat staat er nog steeds, dat gebouwtje zie je ook. En uh, dat zijn dus uh, tientallen mensen die daar uh, bij aanwezig waren. En uh, ook op publiek natuurlijk. Um, en uh, daar worden de gouden sleutels van de stad op een kussen aan de keizer aangeboden. En vervolgens vervolgt hij zijn weg uh, door de Muiderpoort uh, zo naar de, naar de Dam. Naar zijn paleis. Op en is, is het een beetje mooi? Ja, ik, nou, ik bedoel, ik vind het een ontzettend leuk ja, ding. Leuk het, ding uh, ja, Nee, Het is goed, goed geschilderd. Ik had er al een opmerking over gemaakt. We zitten niet in de gouden eeuw. Het is 1811. Maar het is uh, echt heel goed geschilderd en de portretten zijn heel erg sterk. Uh, en het is uh, een heel bijzonder ding, want uh, zoiets kennen we helemaal. niet. niet Hoe komen we aan van. het geld? Wat is het plan? Nou, het plan is dat iedereen naar de website van het Amsterdam Museum gaat. En uh, voor een heel Luttel bedrag een deel uh, van dat schilderij dat moet worden gerestaureerd, adopteert. Wat is een Luttel bedrag? Nou ja, kijk, Napoleon zelf... Uh, daarin, uh, zeggen. En, en, dat, dat, kost, dat is het duurste bedrag, dat is 250 euro. Voor wat? Daar, um, voor heel Napoleon. Dan, nou ja, ja, precies. Voor meneer voor ja, Napoleon. En, nou, um, dat, dat wil daar, ik wel. Dat, dat doen wij ja. dan wel, Paus dat, dat moet je ook wij doen. Wij doen wij nemen ja, Napoleon dan wel voor onze ja, en rekening. Als je op tijd bent, kun je ook nog uh, het paard uh, adopteren. En, uh, dat paard heeft maar ja, het al paard al. verkoop je zelf maar. <laughs> ja, dat, dat, dat is 50 euro. En, uh, <laughs> maar dat is toch dat, allemaal niet genoeg, man? Ja, jawel, dan kijken we, we geven al die onderdelen. We geven een paar, vier van die certificaten per uh, onderdeel uit. En als je dat optelt, krijg je tienduizenden euro's bij elkaar. Toch wel? Uh, wel, en dan zijn we er. En uh, we hebben natuurlijk, uh, nogmaals, we hebben ook andere bronnen van geld. Maar dat deel wat we van het publiek willen hebben, uh. dat dekken wij. Uh, door, ik vind uh, 250 die... euro voor Napoleon, vind ik echt een koopje. Die doe je veel ja. te goedkoop weg. Jazeker, ja, als je maar, bedenkt uh, dat daarnaast een zilveren plaquette komt te hangen... met onze uh. namen erop niet. <laughs> dan... ja, hij, wordt, hij wordt niet van zilver hoor. Oh, <laughs> niet van zilver. <laughs> maar dan kunnen we misschien wel met crowdfunding wel weer financieren. Oké. Okay. <laughs> Ja, is, dat de, ja. De, is dit de, de toekomst, crowdfunding? Nou, het, wat de toekomst is, is dat je veel meer verschillende bronnen gaat aanspreken mm. voor geld. En um, subsidie moet blijven en uh, fondsen blijven verschrikkelijk belangrijk. En geld verdienen voor een museum is ook heel belangrijk. Maar om dan um, uh, met, met, met, met, met dit soort projecten, uh, die een beetje bijzonder zijn, de mensen rechtstreeks aan te spreken. Uh, en het slaat nogal aan. Uh, dat is ook een, uh, een mogelijkheid. In Amerika uh, okay. bijvoorbeeld is dat helemaal. Ja, normal. Amerika. Nou, goed idee. <laughs> die 250-euro staat. En, uh, nou ja, uh, de succes. Napoleon is van ons. Ja. En dat <laughs> nou, paard, uh, nou ja. Er zijn, nog een, er zijn nog een paar aandelen in Napoleon te krijgen. Dan is het voorbij. Oké. Okay. Ah. Ja? Hartelijk dank. U goed. hoorde Paul Spies, directeur van okay. het Amsterdam Museum. Energie in Nederland wordt bij ongewijzigd beleid in de toekomst steeds vuiler, duurder en onbetrouwbaarder. Ja, daar maakte Napoleon zich nog niet druk over, denk ik. Maar goed, wij wel. Dat staat, zouden we in ieder geval moeten doen. Dat staat in de studie van het Ratenau instituut dat als advies voor de politiek dient. Het probleem is dat nieuwe vormen van energiewinning... op verzet van burgers stuiten. En dat is dan biobrandstof, windmolens, kolencentrales en kernenergie. Er is altijd wel iemand die er tegen is. Daarom moet de politiek keuzes maken... en uitleggen dat elke keuze pijn en geld zal kosten. Volgens de wetenschappers bestaan er bovenal... Tal, bovendien tal van mythes over energie. Met als belangrijkste dat het totale verbruik zou dalen. door efficiënter verbruik. Daar gaan we het over uh, hebben met de onderzoekers van het Ratenau-instituut. En die hebben hier een kloek werk voor mij neergelegd. Energie in 2030, maatschappelijke keuzes van nu. Jurgen Ganzenfles en Rini van Est. Hartelijk welkom. Goedemorgen. Ja, het was wel even schrikken. Ja, absoluut. We zijn een beetje in slaap uh, gesust de nou, afgelopen door wie? jaren. Uh, nou, voor een deel ook door de overheid, die uh, op dit moment uh, ja, wel de doelstellingen in principe op orde heeft. Het moet betaalbaar, betrouwbaar en schoon. En het is niet helemaal duidelijk hoe we die uh, gaan halen, die doelstellingen. Want je, kan je ziet dus bij concrete projecten, zoals de gasopslag in Bergen, ook de windmolenparken in, in Urk. We kennen het verhaal van de CO2-opslag in Barendrecht. Zie je telkens toch dat er discussie is, dat er ook een protest nou, is. U, u nuanceert het nu al behoorlijk. Uit uw persbericht blijkt dat we geen van die drie uh, doelen... maar in de verste verte gaan halen. Nou, de uitdaging is inderdaad uh, groot. Want Nederland die verdient uh, enorm aan uh, de winning van aardgas en de handel daarin. En de komende twintig jaar gaat dat uh, rap naar beneden. En we hebben nog niet goed helder hoe we dat uh, gaan invullen. Toen jullie ja, begonnen denk, aan dit, in miss Misschien moet ik even ja? toevoegen. Ik denk dat we zo vaak... Tegen elkaar herhaald hebben van: we willen schoon, we willen duurzaam. Ja. Dat we er haast in zijn gaan geloven dat we er, al, dat we er nou, al zijn. Nou, we willen het wel, maar hoe? Nou, precies. Dus we, zijn, we hebben uh, elkaar in die zin in slaap gezet. dat we, nou ja, als je kijkt hoe er in feite over de afgelopen jaren over energie is gesproken. daar komen een aantal mythes die komen constant naar voren. Uh, ik noem maar een mythe: de technologie die gaat het oplossen. Ja. Ja, in 2050 dan hebben we genoeg aan zonne-energie, dan liggen overal zonnepanelen. Nou, dat is veel te makkelijk, want je ziet of het nou gaat om CO2-opslag... of het gaat om kolencentrales, kernenergie of wind op land. He, daar heb je dus een optie die eindelijk niet alleen schoon is, zou je kunnen zeggen... maar ook inmiddels betaalbaar. Maar daar komt dan weer verzet tegen vanuit de samenleving. Dus en die, het die politiek is, is te niet... bang voor de burger om dat dan gewoon door te drukken? Nou, wij zeggen die politiek heeft... Uh, heeft uh, zeg maar, geen goed verhaal om dat uh, naar voren te brengen. Wij zeggen dan, ze hebben eigenlijk hun energiehuishoudboekje uh, niet goed op orde. Uh, wat is een andere mythe nog? Je... Nou, een andere mythe is bijvoorbeeld dat fossiel, fossiele energie dat dat op zijn retour is. Ja. Nou, en wij zien dus dat uh, nou ja, fossiel jaar in jaar uit steeds maar toch wel een beetje meer wordt toch, gebruikt. Toch nog meer? Ja. Mensen hebben het idee van langzaam gaan we die fossiele energie afbouwen... en langzaam komt er ja. schone energie voor in de plaats. Ja. Onzin dus, zegt u. Het, nou, het, het, het groeit nog steeds. Ja, dat is ook... We, hebben het we willen het zo graag, duurzaam. Maar het feit is dat nog steeds op dit moment... 96% van onze energievoorziening draait op fossiele energie. En dat gaat ook de komende jaren Olie, zo blijven. Olie, kolen... Gas en, uh... en kernenergie. Ja. En kernenergie is toch geen fossiele brandstof? Uh, nee, maar het is in die zin uh, evengoed een, uh, een brandstof... Uh, die, die je ook uit de bodem moet halen. Waar evengoed CO2 bij vrijkomt bij de winning. Waar natuurlijk de bekende vragen spelen rondom uh, veiligheid en dergelijke. Mm -hmm. Dus uh, vandaar dat uh, het is in ieder geval geen hernieuwbare bron is. Um, schrokken jullie eigenlijk van, van de uitkomsten zelf? of toen jullie... Van dit onderzoek? Ik schrok vooral van het gebrek aan urgentie. Ja. En uh, als ik met mensen in mijn omgeving spreek... die hebben ook zoiets van... Uh, jezus, ik, ik dacht dat ik goed bezig was. Ja. Hè? Ik gebruik spaarlampen, ik doe voorzichtig aan met energie. Maar, Precies, ik denk, maar, is het licht wel uit? Ik, ja. ja. Maar blijkbaar is dat allemaal veel te weinig. Dus nou ja, daar komt Ach. dat punt weer. We, we sussen onszelf een beetje in slaap. En daar komt dan... Nou ja, er zijn nog meer mythes. En een hele belangrijke mythe is dat... Uh, energiebesparing is cruciaal om dat energievraagstuk te verminderen. Dat is niet zo. U zegt, er is een soort paradox eigenlijk. Aan de ene kant gaan we wel zuiniger om met energie, maar het totale energieverbruik, dat neemt nog steeds toe. Ja. Rara, uh, hoe kan dat? Ja, hoe kan dat? Voor een deel komt dat ja? uh, doordat we wel uh, efficiëntere apparaten maken. Uh, de televisies, die worden aan de ene kant zuiniger tegelijkertijd zie je dat die besparingswinst ook weer weglekt... omdat we de beeldschermen groter maken. Nou, bij de computers zie je natuurlijk iets, uh, een beetje hetzelfde... Want eerst computers op, ons, uh, op onze desktop. Je hebt nu de laptops, dus die neem je er nog eens bij. Die andere die blijft gewoon thuis staan, zodat je in de trein prettig kunt werken. En je ziet die trend ook doorgaan. Wat ik nu in mijn broekzak heb, is ook een smartphone. Dat is in feite een kleine computer. Het gebruikt allemaal stroom. Nou, dit als voorbeeld. Die moet ik dagelijks aan, uh, aan het stopcontact hangen. En eigenlijk zie je dus dat de winst die je haalt die wordt gelijk in nieuwe producten gestopt. Waar we allemaal van profiteren, laten we daar helder over zijn. Dat is natuurlijk hartstikke prettig. Maar het helpt niet om het energieverbruik in Nederland terug te brengen. En het is wel belangrijk dat we toch daar goed over nadenken dat we die kant op gaan. Want als je ziet de uitdagingen die er zijn aan de opwekkingskant, het wordt allemaal lastiger. En ook die fossiele brandstoffen, het wordt moeilijker te winnen, grotere milieurisico's. Ja, dan zul je er toch aan wat, uh, wat aan moeten doen om het energieverbruik terug te brengen. En jullie hebben nog iets geconstateerd: dat de kans dat de voorzieningen onbetrouwbaar worden. kortom, dat, je, uh, dat er wel eens een dag kan komen. dat inderdaad, uh, nou ja, gewoon zes uur lang het licht er niet doet. Mm -hmm. dat die kans dus ook een stuk groter wordt. Ja. Nou, kijk, de huidige situatie in Nederland is dat. We, zijn, we hebben een super betrouwbare energievoorziening op dit moment. En dat heeft ook deels te maken dat, nou ja, we hebben die gasbel. En daar hebben we de afgelopen 30 jaar enorm van geprofiteerd. Maar wat ik dus ook, eh, zeg maar, daar schrok ik eerlijk gezegd zelf van. Dat ja. binnen 20 jaar eh, gaat die gasbel naar een kwart. He, dus gaan we veel minder verdienen. Maar moeten we dus ook de zeg maar, substituut. Dan moeten we importeren, bijvoorbeeld uit, uit Rusland. Dus eh, al kijk je alleen maar daarna, dan zie je dat en. Die energievoorziening wordt dus minder betrouwbaar. Want we moeten het ergens anders vandaan We Je zit minder zelf aan de knoppen. Ja. Maar we gaan er dus ook minder aan verdienen. We verdienen er op dit moment miljarden aan. Dat potje gaat langzaam leeg. Ik zeg wel eens, van, ja, we hebben de afgelopen 30, 40 jaar... Op, niet op een roze wolk, maar op een roze gasbel geleefd. Oké, okay, de constatering is dat het dus eigenlijk alle pijlers... waarvan we dachten dat we niet geval goed bezig waren... dat dat toch wel buitengewoon lastig is. Wat nu? Wat ja. nu, ja, ja. Volgens mij is het een redelijk helder plaatje. Ja. Uh, nou ja, er zijn, er zijn maar drie opties. Hè? Optie 1, energiebesparing. Maar goed, dat doen we, we al. Maar zolgens mij voel ik maar een nee, gekke nee. henkje met mijn spaarlampen. Ja, maar we, we, do, we doen het dus niet. Wat we doen ja. is, zeg maar, de energieefficiëntie uh, verhogen. En dat is heel goed. Maar we moeten naar echt energiebesparing doen. Dat is één. Twee... Nou, hoe? Minder apparatuur Ja, dus. daar komen we misschien straks op. Kijk, nummer twee well, is... We hebben geen uren kijk, de ik tijd. Ik zou nu ja. maar toeslaan, hoor. <laughs> ja, maar toch even, kijk nummer twee, ja, ik denk okay. dat we vol in moeten zetten op hernieuwbare energie. Dat, Wat dat is hernieuwbare... hernieuwbare energie? Dat zijn uh, en de windmolens, zon... en de zonnepanelen, uh, uh. en de biomassa, en ook de aardwarmte, en de warmtekraa. Ja. Maar, ja. maar dat kost ook natuurlijk heel veel energie om, om die technologie uh, er zo ver te krijgen. Hè? Dat... Maar goed, dit is de ja, daar scène. gaat een hoop, ja. een hoop energie in. Maar het derde punt... kijk omdat we de komende twintig jaar nog steeds sterk afhankelijk zullen zijn van fossiel... moeten we ervoor gaan zorgen dat ook die kant verduurzaamd wordt. He, dat die ecologisch verantwoordder, zou ik willen zeggen... maar ook dat die sociaal uh, gebeurt. Ja, dat wat... is ook een enorme opgave. ja We moeten weten waar de olie vandaan komt... die in onze tank zit uh, in, uh, in de auto's. Daar hebben we nu echt geen zicht op... Nou, als je ziet dat die winning moeilijker wordt... Uh, dan zou ik ook als consument al uh, graag willen weten van... Ja, wat, wat is dan bel je toch maar een en dan weet je het. Dat zou je kunnen doen, maar als uh, die daar de weg maar eens te vinden... de kant uh, waar het wat ons betreft op zou moeten... Mm -hmm. is dat je gaat werken aan een vorm van, uh, van duurzaamheidscertificering... Uh, zodat uh, duidelijk is wat die effecten zijn. Dat gebeurt nu ook al bij biomassa. Dus Nederland Die speelt daar ook een leidende rol in om helder te krijgen, ja, wat zijn de arbeidsomstandigheden... bij het verbouwen van biomassa in het buitenland? Worden daar pesticiden bij gebruikt? Hoeveel CO2 gaat het kosten om het echt bij de klant te krijgen? Wat wij zeggen van, dat is hartstikke goed. Doe dat nu ook voor de andere energiebronnen, En voor de olie, en voor de steenkool, en voor de uranium. En ook voor de zonnepanelen en de windmolens. Die, die overheid die zou trouwens nog een aantal dingen kunnen doen... Kijk, ik denk dat de eerste, en dat is op het vlak van bewustwording... doorbreekt die energiemietes, ja. waar we het net over gehad hadden. En een tweede heel belangrijk ding is... juist omdat die gasinkomsten naar beneden gaan... komt de, komt de vraag keihard naar voren van... hoe gaan we nou de komende twintig jaar of in 2030... hoe verdienen we ons geld? He? En ik denk, wij denken dat een belangrijke markt is die, ener, uh, die energiebesparing... zorg voor een energiebesparingsindustrie... Ja? Maar zorg ook dat we aan hernieuwbare energie, dus wind, zon en dus biomassa, gaan dat, verdienen. Zul je niet dat er een windmolen in de achtertuin komt te staan. Dat tijden jullie ook, hè? Nou... Dat moet je gewoon accepteren. Nou, zo, ma nee? zo, zo makkelijk zeggen wij, oh. zeggen wij dat niet. Maar ik denk op het moment dat die burger beseft, zeg maar, ja, hoe lastig toch dat energie... Uh, uh, Pro probleem is, is ja. dan krapt hij zich nog wel een paar keer achter zijn oren. Ja. Wij geven trouwens ook aan dat kijk, uh, bij oliewinning heb je vaak dat burgers die in de omgeving wonen, ja. dat die gecompenseerd worden. Nou, waarom doen we dat niet met hernieuwbare energie? Laat die burger die de lasten heeft, lokaal, ja. ook meeprofiteren. Nou, ik denk dat u ons zeker uh, wakker uh, hebt uh, geschud. Hartelijk, uh, hartelijk dank daarvoor. Ook al is het dan niet fijn. Jurgen Gansenfles en Rini van Est, zij zijn onderzoekers bij het ratenau instituut En dan ging het dus over hun boek Energie in 2030. Maatschappelijke keuzes van nu. Het is een uitgave van Eneas. En vanaf volgende week beschikbaar. Hartelijk dank. Ending was dit, Joe Jackson zong het, samen met Elaine Caswell. Van een middel om indruk te maken op gasten door grote figuren mee te beeldhouden... is het nu een massaproduct, puur zang, dat vooral tot dikte en ook nog tot ziekte leidt. Suiker dus. Mm -hmm. Historicus Ulbe Bosma onderzoekt hoe suiker de afgelopen twee eeuwen doordrong... tot in iedere vezel van ons dagelijks leven. U hoort dus dadelijk een suikerspecialist over de ontwikkeling van geneesmiddel tot ziekmaak. Goedemorgen, meneer Bosma. Uh, waar bent u voornamelijk op geconcentreerd? Ik ben van origine een koloniaal historicus. Ik hou me bezig met de geschiedenis van het kolonialisme. En dus het hoe is... we eraan komen aan die suiker? Exact, rietsuikerproductie in de hmm. wereld. En, en ik... krijgen we krijgen hem uit de Indië of zo? Zegt u. We krijgen hem uit Indië? Uh, we kregen hem in de 19e eeuw vooral uit de Cariben, uh, dus uh, Cuba bijvoorbeeld, uh, Java, onze eigen kolonie. en uh, gaandeweg uit uh, ook heel veel andere delen van de wereld. Ja. Nee, de, ik weet niet, er is, is iets met een microfoon aan de hand, geloof ik. Ja, is dat zo? Kan u nog wat zeggen, meneer Bosma? Want u begon opeens weg te vallen. Oké. Okay, uh, nee, u bent er weg. Heel okay, fijn. Goed zo. <laughs> ja. Kleine technische problemen. Maar goed, dat is dus een enorm onderzoek, die suiker, hè? Ja. Ik bedoel, waar, waar begin je dan? Uh, waar begin je dan? Je begint bij de, de volgen van de productie van suiker... in, de, in het Middellandse zeegebied, uh, uh, in, in de middeleeuwen. Uh, vervolgens heeft de suikerproductie zich verplaatst naar de Caribische eilanden. En aan het begin van de 19e eeuw heeft er een volgende hele belangrijke verschuiving... voorgedaan uh, van West, uh, het Atlantische gebied naar Azië. Dus naar India en naar ons eigen Java, ja. zal ik maar zeggen. En heel belangrijk is natuurlijk dat uh, uh, rond 1800 uh, de suikerbiet zijn intrede heeft ja, gedaan. Toen waren dus van die ervan. tijd krijgen we via twee sporen krijgen we enorm aanbod van uh, suiker. En uh, dat aanbod is geconsumeerd uh, door, uh, in eerste plaats door Europese industriearbeiders... die uh, calorieën hard nodig hadden. En suiker is een hele goedkope uh, energieverschaffer... Dus tijdens de industriële revolutie. In de Toen 1900, ook al? Ja, is het eigenlijk vanaf de jaren, zeg maar 1830, 1840, is de mm -hmm. suikerconsumptie danig toegenomen. En dan zitten we dus al rond 1900, zitten we, zeg maar, als je de wereldproductie van suiker om afzet tegen de groei van de, van de wereldbevolking, zitten we dus op 9 kilo suiker per wereldbewoner in 1900. Dat is dus giga, of niet? Dat is behoorlijk, want dat is zout ongeveer 200 gram per persoon. Per, per week beperken, zijn. Maar ja, ja, hele stukken van de wereld eten nauwelijks suiker in oh. 1900. En op dit moment zitten we dus al op zo'n 25 kilo. Dus dat is helemaal erg. Hoeveel eten we dan gemiddeld per week? Nou ja, volgens mijn berekening, maar ik laat me graag corrigeren. Een halve kilo was het zo. Een halve kilo, ja precies. Nou, nou, dat ja. Is, ik het kan is me, is me gewoon kom... voorstellen, weet je dat? Dat je een het... halve kilo suiker per maar week eet. Ik, de, we kunnen de proef wel eens op de som nemen. Ja. Het zit in zoveel dingen. Dat tot en met het... brood aan toe. in alle limonades. Je kunt het niet zo gek bedenken of sausjes, suiker zit erin. We zijn volledig verslaafd geraakt en verslingerd geraakt aan suiker. Ja. Maar goed, daar is een enorm verhaal over, over te vertellen. Maar wat, wat is er nou zo interessant aan die, aan, aan die suiker? Nou, het begint eigenlijk als een, een soort geneesmiddel. Uh, in, in de zevende eeuw, dus heel lang geleden, gebruikte monniken uh, suikerwater... om zichzelf een beetje overeind te houden tijdens vaste perioden. Ja. Het werd gebruikt uh, voor pestpatiënten die uh, helemaal uh, hartstikke ziek waren en leegliepen, en vervolgens met een beetje suikerwater weer op de been werden geholpen. In de 19e eeuw is het gebruikt om arbeiders die heel moe waren... eigenlijk chronisch onder voet waren om ze een beetje op de been ja, te ja. houden... om veel te produceren. We zijn er helemaal aan gewend geraakt. En nu zitten we nog steeds met onze suikerconsumptie opgescheept... terwijl we helemaal niet meer die, die, suiker nodig hebben. En die suiker nodig hebben. En nu gaat het zich tegen ons keren, die suiker. Ja, het is de macht der gewoond. En ik denk dat het, dat het interessante verhaal mm -hmm. is... wat je hier als historicus over kunt vertellen. Hoezeer het in onze geschiedenis en onze cultuur is ingebakken. Ja. En dat is... Wanneer bedacht men... Dat het dus wel eens slecht kon zijn. Nou, dat is het interessante. Ik dacht, nou, dat is de dat is afgelopen twintig jaar of zo gekomen in discussie. Dat is helemaal niet waar. Dat is eigenlijk al aan het einde van de 18e eeuw, nog, eens, nog voordat suiker echt een massaproduct werd. Dat uh, er is een, een Franse uh, culinaire wetenschapper uh, die er daar een boek over heeft geschreven die zegt we moeten niet te veel. Uh, uh, uh, Koolhydraten in ons eten stoppen. He, dus mager eten en niet te veel suiker, dat is gewoon slecht. En je ziet eigenlijk nog vandaag de dag nog steeds in Frankrijk die aversie tegen al die koolhydraten. Ja, en waarom vonden die het dan slecht? Uh, daar word je dik van. En bovendien, het is slecht voor je tanden. En dat is in die tijd, al het eind van de 18e eeuw, is daar bezwaar tegen. En er komt nog een ethisch bezwaar, kwam erbij in de 18e eeuw. Suiker werd in die tijd geproduceerd door slaven. Dus niet alleen dat je er zelf dik van wordt en nog slechte tanden krijgt. Je doet ook nog dingen die heel onethisch zijn. Nou, uiteindelijk zijn al die bezwaren de kant geveegd... tijden van de industriële revolutie. Dus begin van de 19e eeuw. Omdat die suiker gewoon heel hard nodig was om de Europese bevolking... Te voeden. Ja. Het gekke is dat uh, zo'n duizend jaar geleden die suiker gebruikt werd. Ja, dat las ik om uh, uh, sculpturen mee te maken. Hè? Ja, kijk, suiker was nu is het een industrieel product. Dus je maakt dit een dagtijd maak je van van riet of van biet maak je suiker. Ja. Toen duurde dat weken voordat je van suikerriet een beetje witte suiker had gemaakt. Dan moest je eindeloos, moesten allemaal uh, handmatige bewerkingen moesten worden toegepast. Dus witte suiker. Uh, Kristallijne suiker, dus die kristal die we vandaag ja. overal zien, die uh, waren een, een vertoon van, van weelde en werden door vorsten gebruikt om hun uh, onderdanen of een andere aristocraten de ogen mee uit te steken. Maakten ze hele mooie beelden van en die lieten ze dan zien. En, uh, We er je Sinterklaas nog? Heb je ook beelden van suiker? Nou ja, kijk, het is dat. Uh, Langs mijn hand is dat, dat zie je vaak met luxe artikelen. In het begin gebruiken alleen de vorsten. het. Op een ja. gegeven moment gebruiken de rijke burgers het en dan zakt het zo verder af. Dus op een gegeven moment in de 17e en de 18e eeuw dan zie je dat in Nederland suikerbakkers verschijnen. In Amsterdam, ja. zo heten ze ook. En die maken mooie suikerdingen. En die worden dan uitgedeeld met, met Sinterklaas. En, ja. en, en zijn die doorzichtig, want suiker wordt ook gebruikt voor elke ruit in een film die je moet sneuvelen. Nou ja, het zijn de prachtigste. Is dat zo? Ja, ja. ja. Wie daar geïnteresseerd is en, en op Google kijkt naar suikerwerken, uh, die zal ze vinden. Er zijn de schitterendste suikerwerken uh, die worden gemaakt, ook met allerhande kleuren. Uh, maar men hield zich in de middeleeuwen vooral bezig met, met beelden en, en sculpturen. Uh, en men dan gewoon wit, zo wit mogelijk. Ik begreep dat u, u, uw onderzoeksgebied ook heel erg is het verband tussen suiker- en, en arbeidsverhoudingen. Ja, hè? dat klopt. In twee opzichten. Ja. Uh, de ene kant natuurlijk, wat is de consequentie van deze uh, suikerproductie... Uh, voor de mensen in, uh, zeg maar in, in Azië en het Caribisch gebied die deze suiker hebben geproduceerd. Dus de, de slavernij, maar ook bijvoorbeeld het, het Nederlandse cultuurstelsel op, op Java in de 19e eeuw. Dat is één aspect. Waarin men verplicht werd om een bepaald gedeelte zou, van ja, de... Sorry, ik moet dat even uitleggen. Het cultuurstelsel was inderdaad, onder, onder dwang moesten de ja, javanen... Ja. moesten koffie en, en suiker verbouwen voor de Nederlandse mm -hmm. markt. En het andere aspect, dat gaat dus over uh, onze eigen industriële revolutie in Europa. Dat, uh, hoe werden de arbeiders gevoed, hoe werden ze in, nee. uh, in leven gehouden? En je ziet dus dat op die manier consument en producent uh, bij elkaar gebracht worden in een ja, heel groot. Uh, Want het model. was gewoon uiteindelijk het goedkoopste middel om ze aan het werk te houden. Ja. Genoeg energie te geven. Ja, uh, als je een nectar volzet met, uh, met bieten, dan uh, krijg je drie keer zoveel calorieën als dat je het volzet met, uh, met tarwe. Hmm. Wat is er eigenlijk gebeurd met die, met die suikerindustrie in Nederland? Want dat er vroeger in halfweg, nou dat rook je al op uh, 5, 6 kilometer afstand... als de bieten daar vermalen uh, werd tot suiker. Dat is eigenlijk allemaal verdwenen. Ik, ik... Nou, niet he allemaal. Het is zo geweest dat uh, op enig moment... werd suiker werd strategisch uh, belangrijk goed. Men wilde zelfvoorzienend zijn in Europa. Dus de suikerbietenindustrie is altijd heel erg beschermd ook door de Europese Unie. Uh, de laatste jaren, is in het kader van de uh, Wereldhandelsorganisatie... dus al die handelsrondes die, die er zijn geweest... dus die, die onderhandelingen of om de wereldhandel ja. vrij te maken... Uh, is de Europese Unie daarop aangesproken... op die bescherming van de, van de suikerbiet. Omdat die bietsuiker werd gedumpt in ontwikkelingslanden, wat enorme economische schade daar veroorzaakte. Dus de Europese suikerproducenten hebben moeten inbinden. En dus de bietsuikerproductie is, is ook uh, iets naar beneden gebracht. Ja. Dus dat is waarschijnlijk wat u en, daar gezien. En, en, en waar zit die nu dan? De bietsuikerindustrie? Ja. We nou, nog steeds in Nederland, we zitten nog steeds in, in Polen en in Duitsland en in Oostenrijk en wherever. En, en Zwitserland. Het is uh, nog verspreid over de hele Europa. De bietsuikerproductie is nog steeds gigantisch. Nou ja, er zijn natuurlijk nog, nog steeds enorme belangen bij die suikerproductie. Is... Nou ja, die belangen zijn tweeën lijden inderdaad. In eerste plaats, het onder druk zetten van regeringen om uh, zeg maar, een soort garantieprijzen te geven. Dus een minimumprijs te garanderen. Is dat Voor nog steeds zo? Ja, dat is nog steeds zo. Het is wel gematigd, maar het is nog steeds zo. Ik bedoel, het, is, het, is, het, is wel, het wordt wel Afgebouwd, maar het is er nog steeds. En uh, in de tweede plaats, uh, dat natuurlijk suikerproducenten ook lobbyen om uh, hun suiker te kunnen afzetten. Dus er zijn natuurlijk ook belangen mee gemoeid om ons eten zo vol te stoppen met, ja. met suiker. Ja. Dus we moeten wat dat betreft niet naïef zijn. Er zijn grote belangen mee gemoeid met ja. deze industrie. Nou ja, de tegenbeweging is langzamerhand er ook wel voor sterk. Ja, maar uh, dat mag dat zo zijn. Maar ik denk dat, dat we misschien ons misschien toch minder bewust zijn... van de enorme hoeveelheden suiker die ons... Maar dat doet. gaat om bedrijven als Unilever... die daar een principieel besluit in moeten nemen... als ze daar wel of niet aan meedoen. Ja, nou ja, goed, we hebben met zout hebben we dergelijke principiële discussies... die worden op dit moment al gevoerd. Uh, ik kan zijn dat ik niet goed, helemaal goed geïnformeerd ben... maar als ik zie, kijk op het gebied van het suiker... hebben we deze principiële discussies nog wat minder. Ik bedoel, de, de Wereldgezondheidsorganisatie zegt... 10% van ons dieet mag maximaal bestaan uit suiker. Amerikaanse suikerfabrieken zeggen, dus de suikerfabriek in de Verenigde Staten... nou, dat mag ook wel 25% zijn. Kortom, er is nog een hele strijd uh, gaande op dit uh, front... en die is ja, nog lang wel, niet uitgevoerd. Dus... Ja. Ja. Hartelijk dank, u hoorde Ulbert Bosbaan. Als historicus verbonden aan het Internationale Instituut voor Sociale Geschiedenis. Hij bestudeert dus suiker. Zometeen, na het nieuws van tien uur, zijn we bij u terug met drie actrices van formaat. Uh, zij gaan het, zij, zij het stuk van Thomas Schwab hernomen. De president het is Aristorm en de schoonheid in de kunst. Tot zo. Samen thuis, samen trots. Opium, het cultuurmagazine van Radio 1. Deze week met de acteurs van Wim T. Schippers... de stiefmoeder van Renate Dorrestein... de goede vrienden van René Appel... en het voetbalteam van regisseur Jean van der Velde in All Stars. En live muziek van Houses. Kom langs in Carré of luister. Radio 1. Opium. Vanmiddag tussen half drie en half vijf. Het nieuws van alle kanten.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 Er zijn weer webaanbiedingen op expert.nl. Alleen dit weekend een supercompacte Sony Bloggy full HD camcorder... met ingebouwde USB-aansluiting. Van 169 voor maar 99 euro. Wees er snel bij, want anders is het. Wegaanbieding. Op eens op. Van experts kun je meer verwachten. Dit is Radio 1.